Turkije gaat Koerdische strijders toestaan om de grens over te steken naar Kobani in Syrië. Ze willen daar meehelpen in de strijd tegen terreurgroep IS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 En een heerlijke smakelijke lunch toegewenst. U zult het vanmiddag met mij moeten doen. Mijn naam is Sjarrof Duiven en ik vervang mijn collega Ruud Jansen en zijn geliefde Angela de Koning, die altijd zo trouw voor nieuws en informatie zorgt. Redactiewerk doet hier bij Radio Zandvoort, maar beide zijn helaas vanmiddag verhinderd. Dus ik klom eventjes achter het stuur van mijn autootje en ik sjeze naar Zandvoort naar de studio. Want dat doen we hier voor elkaar bij ZFM Zandvoort. En wij maken, als het maar even kan, een live programma voor u tijdens de lunch. Nou, lekker pistoletje nemen. En is het nou allemaal een beetje laat op gang gekomen vanmorgen dan dit...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 Just as long as I get my kill. X in the morning. Goedemiddag. Juist goedemiddag. Ga je schamen? Nee hoor, nee hoor. Maakt allemaal niks uit, als dus je is een keertje lekker uit wil slapen. Maakt nog niet uit. Ik zorg gewoon eh, dat je, je verlaten lunch, en dat heet dan een Bruns natuurlijk, dat die allemaal weer muzikaal verloopt. En we gaan lekker rustig gaan beginnen. Niet meteen zeggen van, hè, eh, van, eh, Al te harde muziek. Nee, gewoon even lekker relaxen, mensen. Kom, achterover met je pistoletje, je glaasje melk. En genieten. De Stemgeluid van niemand minder dan Eva Kester die was dat. Ja, luisteraars, als u morgen naar de weg op moet... dan moet u toch beter uitkijken, want eh, ik wil u niet ongerust maken... maar zeer zware windstoten leiden dinsdag vermoedelijk... tot een drukkere spits ook dan normaal. Hoewel de ergste windstoten met een kracht van 100 km per uur... waarschijnlijk alleen aan de kust zullen worden gevoeld... maar ja, dat is natuurlijk hier... zijn de gevolgen goed te merken voor het verkeer. Eh, dat meldt weer online eh, deze dag... De windstoten kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, waarschuwt het KNMI. Het Weerinstituut heeft voor dinsdag code geel afgekondigd, luisteraars. En dat is naar rood en oranje, waarbij een weeralarm wordt afgegeven, het derde waarschuwingsniveau. De Verkeersinformatiedienst rekent ondanks de herfstvakantie ook op eh, drukte tijdens de spits op dinsdag, vooral de avond. Vooral vrachtwagens, auto's met aanhanger en motorrijders, die moeten dus vanwege die wind... Extra voorzichtig zijn morgen. Dinsdagmiddag wordt stormachtige wind verwacht. Mogelijk zelfs met lokale uitschieters naar een echte stormkracht 9. Genoeg om als eerste herfststorm van dit, waar, van dit jaar te boek te gaan. En het is waarschijnlijk niet de laatste storm die komen gaat. De harde wind komt door orkaan Gonzalo, die afgelopen weekend over de Bermuda's raasde En eh, de inmiddels ex-orkaan zorgt ook voor koelere lucht in Nederland. Nou het bijna zomerse weekend, luisteraars, allemaal eh, dus eh, oppassen op de weg. Dinsdag komt de temperatuur niet boven de 13 graden uit. Ongeveer 10 graden minder dan eh, afgelopen weekend... Eind deze maand wordt de eerste de nachtvorst verwacht. Nou, wie zou dat kunnen denken? Ja, ik ga natuurlijk het, het weerbericht ga ik u natuurlijk ook niet onthouden. Dat komt straks naar het nieuws. Nou, maar we lieve Carolientje, er maar even bij roepen. Dan doen we met Neil Diamond, Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to know enough.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 Reaching out, touching me, touching you.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 Neil Diamond, Sweet Caroline, voor al die dames die nou in, in zwijm liggen achter hun pistoletje thuis. Daar heb ik heel goed nieuws voor dames, ga er even voor zitten, want 25 juni 2015, volgend jaar, maar voor je het weet is het zover, komt Neil Diamond naar het Ziggo Dome in Amsterdam. En eh, als je daar kaartjes voor wilt hebben, dan moeten we even naar internet googlen en kijken waar u die kaartjes kunt kopen. Kijk wel uit, want er zijn van die ticketbureaus die je dan ook weer in de, in, in de maling nemen. Die laten je veel te veel geld voor die kaartjes betalen. Dus ik zou wel even goed onderzoeken waar u die kaartjes dan aan gaat schaffen. 25 juni, net uh, zo, uh, als de zomer uh, net is begonnen, 21 juni... dan uh, gaat Neil Diamond dus voor een zomersconcert uh, zorgen in Amsterdam. Nou, U zult zeggen, ja, de tijd gaat hartstikke langzaam. Wel, nee, de tijd gaat hartstikke vlug. Al, alhoewel, Cliff, die denkt daar toch weer anders over. Die zegt, de time drags by real slow. Nou ja, dat zal nog wel. Doet hij samen met zijn schaduwen. Maar die kunnen niet bij hem in de schaduw slaan. Het Ga, gaat echt niet lukken. Sitting in the sun like an old town cat. That don't know just where he's at. And I must admit to you right now, I feel that way too. Gaat verschrikkelijk langzaam voorbij. Dat is in ieder geval het geval bij Cliff Richards. met zijn schaduwen. Hè? De schaduwen. Ja, oh, luisteraars, u luistert naar Zierwem Zandvoort. hoor. Dat, dat klopt helemaal. En u denkt nou misschien: oh, wat een vreemde stem daar op de radio. Nou, dat is de stem van Charles Duif. En uh, mijn collega Ruud Jansen, die hier vanmiddag zou zitten, ja, is even verhinderd. En Angela, Angela heeft een beetje pijn in de rug. Dus die kon ook niet. Angela, beterschap. En wat mij betreft, uh, laat Ruud maar eens even lekker masseren... zou ik zeggen, dan, dan kan je er weer helemaal tegenaan. Uh, want het zijn per slot flink de Loving things. Die het allemaal doen in het leven. Een beetje jam bij de lunch. Een marmelade. Dan komt het weer helemaal goed met Ruud en met Angela. Then you weer een dag mensen. Ja, ik had het me nog zo goed herinneren, luisteraars. De Palermo-steeg in Haaglem, De kromme, nee, de kromme elleboogsteeg, zo was het. En de club in die kromme elleboogsteeg, die heette Palermo. Daar traden ze op. De buffoons, die hoorden ze juist met uh, Tomorrow Is Another Day. En de buffoons, ja, die stonden bekend uh, om hun mooie Close Harmony-zang. Groep uit Enschede. En ik draaide dus uh, Tomorrow Is Another Day. En misschien doe ik er zo nog wel eentje. Morgen is het weer een andere dag, maar dan ben ik er ook. Want uh, op dinsdag heb ik natuurlijk hier sowieso uh, lunch. Uh, de mensen die wat later hebben ingeschakeld en denken... hé, hey, waar is Ruud nou? Nou, Ruud is, is thuis. Ja, hij is gewoon thuis. En, uh, maar hij luistert wel met Angela. En Angela heeft een beetje pijn in de rug. Allebei verhinderd vandaag. Maakt allemaal niet uit. We gaan er gewoon weer voor. En uh, dat doe ik met alle plezier. Straks uh, om half één natuurlijk het nieuws. Maar eerst uh, zeg maar nou alsjeblieft dat het niet zo is.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 Ja, wat prachtig vertolkt door niemand minder dan Sors uh, van der Pannen was dit. Uh, zeg me dat het niet zo is. Dan het nieuwsluisteraars uh, van de regio Zandvoort op maandag de 20ste ook. open toch? Ja. De scooterrijder is vanmorgen maandagochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Zandvoort. De man werd rond half zes aangereden in de dokter Ca Gerkenstraat. Nou, is hier vlak om de hoek van de studio, ja, ter hoogte van de tolweg. De scooterrijder kwam hierbij ten val en het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto besloot de hulpverlening niet af te wachten. De man is er vandoor gegaan. De auto van de man is later met schade teruggevonden in de Frans Zwaanstraat. Na de aanrijding is de politie een uh, burgeractie ge, uh, Ja, een burger. Eens even kijken hoor wat er nou staat. Nou, niet, niet helemaal duidelijk. Een burgerreactie lijkt het wel, maar het is in ieder geval een fout gespeeld woord. Waarbij gevraagd wordt om uit te kijken naar een man van ongeveer... Um, E-beter, 90 lang. Hij heeft een donkere spijkerbroek aan, een zwarte jas... met tekst op de rug en uh, witte schoenen aan. Wie de man ziet wordt verzocht 112 te bellen. De Dr. Sea Gerkenstraat is na het ongeval afgesloten voor het verkeer. in verband met een onderzoek. door de Verkeersongevallen Analyse Dienst. En dat is afgekort de VOA. En de auto van de doorrijder die zal natuurlijk worden afgesleept. Nou, je zou zeggen, dan moet naar aanleiding van het kenteken. moet toch te achterhalen zijn van wie die auto is. U heeft wel gehoord, waarschijnlijk, luisteraars. dat het Jeugdhonk aan de Kosterstraat gaat sluiten. En naar aanleiding van een brief van D66 heeft wethouder Bluis gereageerd. De sluiting van het jeugdhonk, luisteraars, is wat het college betreft een tijdelijke sluiting. Een evaluatie die heeft plaatsgevonden, pakte positief uit... en uh, er wordt gewoon verder gegaan met heel veel enthousiasme. Tot onze spijt deed zich plots een uh, situatie voor... Uh, dat uh, de oude uitbater elders aan de slag ging... en de nieuwe vergunninghouders problemen hadden met het aanvragen van een vergunning. Omdat wij als gemeente geen gebruik wensen te maken... van een ruimte voor het jeugdhonk... waarvoor in feite geen vergunning bestaat... Uh, en zo die er al komt... Uh, kan dit nog enkele weken of langer gaan duren. En daarom heb ik de eigenaar van het pand... waar wij de ruimte huren laten weten... voorlopig te stoppen met het honk in de Kosterstraat. Ondertussen zijn we druk bezig... met een vervangende locatie te vinden... En we hopen dat het honk zo snel mogelijk weer gewoon geopend kan gaan worden op de daartoe bestemde dagen. Nou, met een vriendelijk groet namens wethouder Bluis. Nou, u heeft het al gelezen of gehoord, er gaat iets veranderen in de zorg. Op 21 oktober besluit de gemeenteraad van Zandvoort over de lokale regelingen. De veranderingen op het sociaal domein, het gaat allemaal in het kader van de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, die gaan op 1 januari in. Het gaat hier om een aantal deels nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De jeugdzorg bijvoorbeeld, werk en bijstand. En voortaan zijn de gemeenten hiervoor zelf verantwoordelijk. De stukken van dit en overige onderwerpen zijn ter inzage beschikbaar via www.zandvoort.nl schuine streep, oftewel slash inwoner. En u kunt ook op het gemeentehuis al die informatie krijgen. En daar kunt u om vragen bij de informatiebalie. U vraagt zich misschien af hoe donker is de nacht? Nou, dat kun je op 25 oktober aanstaande ervaren tijdens de nacht van de nacht in Haarlem en omgeving. De nacht van de nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de natuur- en milieufederaties. Om aandacht te vragen voor de effecten. die de huidige verlichting heeft op de natuur. maar ook op haar inwoners. Maar ook om mensen bewust te maken van het effect. van dit uh, natuurverschijnsel heeft. Uh, op ons natuurlijk. Sorry. Maar ook om mensen bewust te maken van het effect. dat dit heeft. op ons natuurlijk. Uh, gedrag uh, en nachtritme. is het belangrijk om daar eens uh, kennis van te nemen. Bij het Natuur- en uh, Milieu-Educatiecentrum ter Kleef in de Stadskweektuin... kom je alles te weten over fotografie en, uh, in het donker. Let op, je moet je wel even aanmelden. Of wil je misschien liever naar de, met een telescoop naar de verre sterrenstelsels in het uh, donker... en in de gasnevels kijken? Dat kan bij de sterrenwacht uh, uh, uh, Copernicus. En dat is dan weer gelegen in Overveen. En er zijn weer eh, verrassende en mysterieuze wandelingen in het duingebied van Wijk aan Zee en Heemskerk gepland. Nou, misschien heb je het al eens gebruikt, of misschien heb je er ook al eens van gehoord. En misschien haal je nou meteen je neus op: Haarlemmerolie. Het vloeibare antwoord op al je problemen. En dat komt allemaal gewoon uit Haarlem. Nog steeds worden overal ter wereld luisteraars de kleine flesjes teruggevonden die eruit zien als een reageerbuis. Het middel is in 1696, dat is een tijdje terug... samengesteld door schoolmeester Klaas Tilly. Niemand heeft een idee wat er in het recept zit... maar wat we wel weten is dat het al honderden jaren door mensen... over heel de wereld, jij ja hoort het goed, wereldwijd wordt gebruikt. Heb je bijvoorbeeld last van geronnen bloed, pijnlijk wateren... of last van je stoelgang, scheurbuik, wormen... Daar halen we je aan. Een druppel of 15 door je Pepsi Max <laughs> of je Latte Macho te roeren. Het mag ook door de Cappuccino zijn, denk ik hoor. Nieuwsgierig of Haarlemmerolie? Het antwoord is op al je problemen. Het is nog steeds te koop bij die wereldberoemde drooghisterij in Haarlem van de Piggen aan de Gierstraat. Nou, dan komen we aan het punt van de, de zonneschijn of de regen, het weer. De zon schijnt vandaag af en toe, maar er zijn ook wolkenvelden en er valt een enkele bui. Het wordt 16 graden, een stuk kouder is in het weekend en het waait al flink. Vanavond luisteraars neemt de bewolking toe en in de komende nacht valt er wat lichte regen. De zuidwestenwind neemt in de loop van de nacht toe uh, naar heel hard aan zee... En de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. <lacht> Morgen krijgen we te maken met de fronten behorende bij de restanten van orkaan Rolando. Ik meldde het net al. Het is dan half tot zwaar bewolkt en er vallen flinke buien. Met daarbij kans op zware windstoten en misschien ook onweer. Plaatselijk kan het tussen 15 en 20 millimeter regen gaan vallen. De zuidwestenwind draait naar het noordwesten en is stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8. En de temperatuur die blijft steken, ja, hoe kan het ook anders? Het is herfst, op waarde bij rond de 14 graden. En dit is Goldplay. A sky full of stars in het donker in Haarlem, komende week. Your sky full of stars Roleplay, The Sky Full of Stars. Ik zei het al, 25 oktober, de nacht van Haarlem. Kunt u via een, uh, een telescoop in Overveen, kunt u dat allemaal bekijken, de sterren? Oké, okay, U kunt ook deelnemen aan die nacht. Ik zat straks in het tweede uur van ZFM Zandvoort, want daar luistert u naar. Zal ik dat allemaal nog eens eventjes uh, fijn voor u herhalen, luisteraars? Uh, wat ik u vragen wilde, wacht u op post. En de post is nog niet geweest. Nou, dan heb ik goed nieuws voor u, want... Wacht een minuut, Mr. Postman. Ik hak al gewoon hulp van de carpet te zien. Postbode, ja. Een vrouwelijke postbode, dat geef ik op een briefje. Daar gaat ze. Daar gaat ze. Ze zag me ze trok haar rare postzegel. Gewoon heb ik nooit verdiend. Daar smakelijk makkelijk allemaal. De sensueel voorbij marcheert ongezeneert. Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij. Gods werk, buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer, nog eens een keer, dank Daar gaat, ze. Daar gaat ze. Onderweg naar de maan. Kontje wouters ze. En in Bloemendaal luistert misschien mee... mijn lieve vriendinnetje Yvonne Nijse En zij is zo gek op Elvis Presley. En ik heb hem al eens eerder gedraaid in de uitzending... maar ik doe het nog een keer voor haar speciaal. Dat nummer, dat duet... Tussen Barbara Streisand en Elvis Presley. Uh, Barbara zingt postuum Love Me Tender. Vond het voor jou? Love me tender, love me sweet, never let me go. niet gevoelig was, dan weet ik het niet. Moet u eerlijk zeggen, de tranen rollen over mijn rugluisteraars... op dit moment. Elvis Presley. nou, Barbara Streisand natuurlijk, want die leeft nog. Zong dat postuum met hem. Love Me Tender, een prachtige uitvoering... en ze heeft een aantal duetten opgenomen, Barbara Streisand. Soms met mensen die nog wel leven, zoals Stevie Wonder bijvoorbeeld... maar ook met mensen dus die al lang zijn overleden. En dan vind ik het heel knap van een productieteam... Wat zo die nummers in elkaar weten draaien dat het net lijkt. Of ja, of ze nog uh, allebei levend samen zingen. Waiting for a girl like you, maar dan in swingvorm. So oh, long. Polenka. Been looking too hard. Been waiting too long. Sometimes I don't know what I will find. I only know it's a matter of time. De mensen die zich afvragen, van wie is dit ook weer? Nou, het is een nummer van. Uh, foreigner oorspronkelijk. Feels so right, so warm and true. I need to know if you feel it too. Maybe I'm wrong. Tell me if I'm coming on too strong. This heart of mine's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 Come into my life, come into my life. Paul Henke, waiting for a girl like you. Ik eh, kijk op mijn klokje. En dan uh... moet ik u mededelen: luisteraars een reclame, Niels en reclame komen zo weer voorbij. Halfgame right, Barry Mellillo met Islands in the Stream. Samen met uh, Reba McIntyre.